In Algerije zijn gisteren voor de derde achtereenvolgende dag rellen uitgebroken. Daarbij zijn volgens een Algerijnse kranten doden en drie gewonden gevallen. In Algiers raakten honderden jongeren slaags met de politie. Ze zijn boos over de hoge voedselprijzen en werkloosheid. Ongeveer een vijfde van de Algerijnse jongeren is werkloos. En de afgelopen maanden zijn de prijzen van melk, suiker en meel verdubbeld. Dit weekend is de jaarlijkse ooievaarstelling. Het is een initiatief van de stichting Stork... die in kaart wil brengen hoeveel ooievaars er in Nederland overwinteren. Vorig jaar waren dat er ongeveer 500. De stichting vraagt mensen door te geven... waar ze ooievaars hebben gezien en hoeveel. Het weer, regenbuien, veel wind... en met 7 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden... is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis?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 tekst en uitleg bij de raadselachtige vogelsterfte... waarbij zwermenvogels tegelijkertijd dood uit de lucht vallen. We besluiten het uur van een nieuw show... met bewegingswetenschapper Esther Hartman. Zij gaat onderzoek doen naar een nieuwe methode... om jonge kinderen bewegend te leren lezen en rekenen. Goed, maar we beginnen met de gevolgen van een enorme vuurzee. Afgelopen woensdagmiddag brak er rond half drie in Moerdijk... een immense brand uit bij het verpakkingsbedrijf ChemiePak... Al vrij snel, na het uitbreken van de vuurzee, probeerden de autoriteiten de ontstane onrust hierover te sussen... met de melding dat er geen gevaarlijke concentraties van schadelijke stoffen waren vrijgekomen. Toch adviseerden de burgemeesters van Moerdijk, Breda en Dordrecht... kinderen voorlopig niet in de speeltuin te laten spelen, geen groenten uit de moestuin te eten... en huisdieren niet te lang buiten te laten. Beetje vreemd. Over het stilzwijgen rondom... Uh, de bij chemiepak aanwezige chemicaliën en welke giftige stoffen er eventueel vrijgekomen zijn, praten we met Jacob de Boer. Hij is hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het laatste nieuws is dat er uh, gif in het bluswater is aangetroffen. Zwaar gif geloof ik. Wat moeten we daarvan denken? Ja, uiteraard is er gif in het bluswater aangetroffen. Want eh, we praten over een bedrijf waar ontzettend veel chemicaliën staan opgeslagen. En er is al per definitie gif voordat de brand er is. Dus eh, als het dan ook nog gaat branden, dan krijg je ook nog allerlei reacties... en dan krijg je nog allerlei andere akelige verbrandingsproducten. Dus het zit daar ontzettend vol met gif. Maar vindt u dan die uh, autoriteiten niet vreemd die dan zeggen... nee, er is niks aan de hand... Nou, de eerste reactie. Gelukkig zijn men er ook bij. Blijf nou maar binnen. En hou het een beetje dicht, het huis. Maar eh, het, het, de, de woorden van hè, er is niets aangetroffen. En dat is echt onzin. En het valt me op. Als je eens terugkijkt bij nieuwsgeving van andere branden. Dat het eigenlijk altijd wordt gezegd. Hadden ze het niet alleen over de rook die uit die brand tevoorschijn kwam. Maar, tenminste, ja, dat zou je dan nog kunnen voorstellen. Dat ze zeggen, nou ja, daar zit geen gif in. Dat zal ook wel niet waar zijn. Maar, hè. maar een rook van brand. Hè? Zelfs als u uw open haard stookt of mm. u staat bij de barbecue... dan staat u in gifstoffen. Ja, ja. Dan gaat het natuurlijk eventjes om hoeveel is het nu en dergelijke. Maar bij een dergelijke brand, niet een gewoon gebouw... maar ook nog van een opslagplaats van chemicaliën... dat zit vol met allerlei stoffen. Daar en toch, hoef je niet een metingje voor te doen. Nee, daar kan je gewoon op je klompen aanvoelen. Ja. Dus ik begrijp ook niet waarom ze ons echt voor een gek uh, verslijten. Maar er is uh, nog met geen woord gerept over... Welke chemische stoffen en dan waren opgeslagen? Daar wordt toch geheimzinnig over gedaan. Ik vond het zelf heel vervelend. Want uh, ja, je wordt dan al gauw uh, gebeld en gevraagd... wat betekent ja. dit allemaal? En met geen mogelijkheid was er achter te komen... behalve via de, de website van het bedrijf zelf. Maar dat is toch een beetje een algemene termen. En er was niet achter te komen. Zelfs s'avonds wisten we nog niet of het buiten zwavelzuur regende... of dat het misschien wat anders was. Ik vond dat echt uh, heel merkwaardig. Terwijl Het, het openbaar over... ministerie had kennelijk de, de, de, de lijsten van de middelen die daar liggen... Opgeslagen, meegenomen en. Was... Inmiddels, ja. Dat, dat, nou, dat heb ik gisteren gehoord. Oh, dat dat, dat men... is niet toen meteen gebeurd? Ik denk niet meteen. Nee, Aha. het was natuurlijk toch wel eh, paniek. Maar, dat kun je ook wel begrijpen dat het even duurt allemaal. Maar eh, moet er moeten daar toch mensen zijn van het bedrijf zelf die zeggen: oh, het gaat hier om dit of dat. Ja, maar ja. niet alleen dat, ze, ze moeten toch ook ontheffing voor al die ja. dingen hebben. Dus ja. daar is er gewoon een milieubepaling die ook bij de gemeente ja. ligt. Gewoon ter inzage van: hoppakee, druk op de knop van de computer en daar rolt de lijst eruit. Het bedrijf viel in de hoogste categorie wat betreft vergunning en handhaving. Dus er zijn uitgebreide lijsten. En Moest, dacht ik zelfs, wekelijks aanleveren uh, allerlei lijsten, bladzijden vol met allerlei stoffen, wat daar was. Dus het moet gewoon bekend zijn. Maar wat zijn. is hier wel aan de hand? Ik heb geen idee waarom dat nou uh, met name niet genoemd werd. Is dat dan een, een miscommunicatie? Er was juist een soort convenant, begreep ik, van allerlei organisaties die met dit soort calamiteiten te maken hebben. Dus dan zou je zeggen, het wordt juist goed gecoördineerd. Dat kan het zijn, ja, of er is een wat, wat merkwaardig uh, gevoel van laten we de mensen er niet mee belasten. Het is ook technisch best wel ingewikkeld, maar je kunt op zijn minst wel zeggen... Van, nou, het gaat hier om veel zuur of brandbare oplosmiddelen of een combinatie, maar er was gewoon niets. Nou, en dat het ook nog niet gelekt is, <lacht> Je bedoelt dat iemand dat vertelt? Uh, heeft. Nou ja, ja ik bedoel, iemand, in deze nou, tijden. Nou ja, ik, ik denk gewoon dat het toch heel. Jij ja, helpt u ons uit de brand. Het is toch werkelijk zo dat iemand daar in dat gemeentehuis. gewoon waarschijnlijk voor iedereen ter inzage heeft. een lijst van die op, uh, opgeslagen spullen. Nou ja, er zijn, er zijn lijsten en uh, het bedrijf weet het... en overheden moeten dat gewoon weten. Het valt ook onder de EU-regelgeving en dergelijke. Maar het is mij ook nog niet gelukt om daar... Uh, hey, overal hoor je van nee, nee dat is, het is nu in beslag genomen. en nou, Er zijn nu metingen gedaan, maar dat zijn dus verbrandingsproducten. Dus oh. dat is niet altijd direct gerelateerd aan... Je kunt er wel wat uit opmaken natuurlijk. Maar ik, ik heb nog geen uh, overzicht. Hè. We ja. weten de zuurgraad inmiddels, dus daar kun je wat, kun je wat mee doen. Maar, maar volgens de, de verhalen in de pers heeft de GG... Uh, GGD ook gemeten... En die kwam toch ook met het verhaal, nee hoor, niks aan de hand. Nou, maar weet u, die, die testjes die ze dan doen, dat zijn betrekkelijk eenvoudige testjes die overigens bij elke brand worden, worden gebruikt. En dat, dat geeft een klein beetje een indruk van wat er dan ongeveer in, in zo'n wolk zit. Maar het heeft eigenlijk weinig zin bij, bij een dergelijke brand, Want er gaan om zoveel verschillende stoffen en die testjes zijn er helemaal niet op, op toe, toe berust. Hè. Het duurt ook eventjes voordat we nette metingen kunnen doen. Maar goed, dat is nog achteraf. Maar het helpt in ieder geval bij het doen van metingen als je van tevoren weet waar je naar zoekt wel eens geweest bij die chemiepak... Nee, ik, ik kende het niet, maar ik, heb natuurlijk, ik moet zeggen, ik krijg er wel een, een nette indruk van. Als je op de website kijkt, dan ziet het er keurig uit. Ze hadden een half van 2006, dus het is niet een louche bedrijf of iets dergelijks. Nee, wat, wat deden ze? Maakten ze daar dingen of sloegen ze nee, dingen ging, op? Nee, Het de... ging vooral om verpakken. Dus uh, wat de indruk die ik kreeg, in ieder geval he, ook van de, de uh -huh. bedrijfspresentaties die ze daar hebben staan, grote hoeveelheden chemicaliën, brandbare oplosmiddelen, waarschijnlijk ook zure uh, loog en dergelijke. En die worden dan in kleinere verpakkingen gebruikt. Uh, en netjes verpakt en dan weer in, in, in dozen of iets dergelijks. Dus het was we... meer het, het overslaan ja, ja, ja. van chemicaliën voor specialistische bedrijven. Waar worden die dan voor gebruikt? Nou, dat gaat bijvoorbeeld naar uh, laboratoria en mm. het gaat naar allerlei soorten klanten, ziekenhuizen en die mm. allemaal dit soort stoffen gebruiken in kleinere hoeveelheden. En bij dat overslaan, ik begreep van dus een brandbare oplosmiddel, is er blijkbaar ergens een vonkje ontstaan, ja, en dan is het gauw mis. Wat er dan weer gek aan is, is de vergunning is erop gericht... dat als het misgaat, dat er een, uh, een schuimblusinstallatie gaat werken... en daar is dus iets misgegaan. En dat is de grote vraag. Hoe Wat, kan dat nou? Want uit die verhalen bleek dat op geen enkele manier... en dat gaf iedereen ook meteen toe... dat in ieder geval de, de bedrijfsbrandweer daar gewoon helemaal niks tegen kan doen. Dat is toch nee. ook merkwaardig? Of is dat normaal in deze sector? Nee, nou je kunt je wel voorstellen dat het hard gaat... Uh, misschien dat er toch wel een, een, iets in werking is getreden... maar dat het, dat het blijkbaar de capaciteit niet voldoende was. Het probleem is, dat blijkt ook uit een recent Vrom-rapport... Uh, nog uit oktober, dat dus er uh, wat betreft de vergunningen... eigenlijk niet zoveel problemen zijn. Maar wat betreft de handhaving wel. De overheid, staat in, bene in het Vrom-rapport... de overheid schiet in feite tekort bij het handhaven. Wat moeten die dan doen? Nou, Die moeten voortdurend uh, kijken dat als je eenmaal een vergunning hebt... of je die ook naleeft. Hè? Is, is die, werkt die installatie nog waar je ooit een vergunning voor hebt gekregen... wordt die regelmatig getest, is de, de, de, de kwaliteit van de mensen... die dan in, in actie moeten komen bij brand goed genoeg en dergelijke. Maar de berichten zijn eigenlijk dat dat wel misschien niet regelmatig genoeg, maar wel vrij vaak gecontroleerd is... en dat de bevindingen eigenlijk goed waren over het Ja, bij dit bedrijf, je hoort in ieder geval niet. Hè. Ze hebben ooit eens een keer een waarschuwing gekregen. Ja. Maar in ieder geval, in de algemene zin is het wel zo... dat de overheid daar wat kort schiet. Dat is overigens wel typisch voor Nederland, vind ik. Hè. Er zijn, men geeft op een gegeven moment vergunningen... en dan is controleren duur en we moeten allemaal bezuinigen. Hm. Dus dan, nou, dat is geregeld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet wel af en toe kijken. En vooral bij dit soort bedrijven. Wat, wat kan er... Uh, er lag in ieder geval heel veel zuur opgeslagen, begreep ik. Uh, wat... Ja, nou, ik moet zeggen dat ik daarna weer ben gaan twijfelen. Oh. Want ik, de, het geluid was 10 tanks met uh, 20.000 liter zwavelzuur. Maar uiteindelijk is de zuurgraad 12. Dat betekent precies het omgekeerde. En dan zou je dus juist loog hebben. Hè? Dus dat is, het is ook heel agressief overigens. maakt voor het effect niet al te veel uit. Uh. Maar of het nou echt zuur was, is nog steeds onduidelijk. En, en er kunnen ook uh, dioxines zijn ontstaan. Ja. Hè? Uh, uh, uh, nou ja, dat is bij elke brand een, een risico. En zeker weer in dit geval, zodra je dus uh, bijvoorbeeld chloor hebt... of gegloreerde oplosmiddelen. En er is uit de lijsten die nu bekend zijn van de eerste metingen... was er bijvoorbeeld per Dus er is in ieder geval chloor aanwezig. En de combinatie van chloor en koolstof leidt tot dioxinevorming. Vooral bij hogere temperaturen. En ja, dat is echt dus gevaarlijk. Dus we moeten goed in de omgeving kijken. Is dat op gewassen terechtgekomen? Op het land, he? er staat niet veel op het land. Maar in ieder geval Spruitjes, ook als... Ja, moeren, dat staat wel allemaal op het land. Dus dat moet allemaal even goed nagekeken worden. Bovendien, als dat op het land neerslaat... en uh, dan is de, de, de jonge slaakkropjes uh, van het voorjaar... Precies. die hebben ja. daar natuurlijk ook last van. Dus je de zult de dat zit. moeten he, eerst even met misschien wat steekproeven... maar dat moet je even in de, in de wijde omgeving even goed, uh, goed in kaart brengen. Ja, dat doen ze toch op het ogenblik ook. Ja, het gaat het ja. dat gaat gebeuren. Dat leidt geen twijfel. Uit het begin van de gesprekken herinner ik me toch dat u tot twee keer toe... ze heel duidelijk zei dat het u allemaal niks verbaast... want dat u dit eigenlijk heel erg bekend voorkomt bij al dit soort dingen, kennelijk worden de sussende woorden gesproken... dit ja. is eigenlijk een schabloon dat u... Ja, er, niks verbaasd. Nee, we hadden pas in uh, Velsen, was een uh, Tata Steel ook zo'n hal... wat veel onschuldiger dan dit, maar ook meteen het bericht... er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Nou is dat allemaal staal, maar er waren ook coatings en dergelijke... ook daar zo ongetwijfeld er wat vrij zijn gekomen. Maar het is blijkbaar een soort standaard uh, iets... dat je dat heel snel naar buiten brengt. Mm -hmm. Ik denk dat het bedoeld is om toch mensen gerust te houden... en ja, ik word daar altijd erg ongerust van. Ja. He heeft u daar wat eens over aan de bel getrokken? Want achteraf kan je natuurlijk altijd constateren... dat dat soort mededelingen helemaal niet klopt. Ja. Maar is iedereen dan al lang blij dat het goed is? en dan uh, maar. Nou, zo gaat het natuurlijk ook wel als het uiteindelijk weer goed afloopt. En ik denk in dit geval hebben we ook wel echt geluk gehad met weersomstandigheden en dergelijke. En dan wordt het weer gauw vergeten. Ja, het is niet helemaal mijn, uh, mijn taak om dat soort dingen hè, op het gebied van communicatie aan te kaarten. Maar het zou wel eens moeten, ja. He heeft u dat nooit geprobeerd? Nee, niet over die, over die communicatie. Nee, wij kijken dan heel gauw wat is het en wij zijn mensen die meten ja. en, en interpreteren ja. en zo. Maar binnen kamer zegt u wel eens gewoon van... Ja dat, ze dat doen. ja, dat wel. Ja. Ja. Maar het zou goed zijn om ze aan de orde te stellen. Ja. En maar <laughs> wordt, u wel, uh, wordt u wel contact met u gezocht uh, na zo'n ramp? Nou, in dit geval veel. En regelmatig wel. Ja, en, wij, we maar zijn nu ook? Met... Bent u hier op een of manier bij betrokken? Ja, mensen nou... bellen dan op een gegeven moment. Omdat ja. je natuurlijk ja, chemie, toxicologie... Dus men zoekt dan gauw. Ja. Dus wij krijgen altijd wel vragen. Ja, maar vragen ze dan of u het een en ander uit wil zoeken... of zijn het meer vragen uit Soms, de pers? Soms. Ja, we gaan nu dus ook meten. Dus wij gaan, we zijn ook betrokken nu bij metingen. Ja. Dus dat, is, dat, dat wisselt. Soms gaan we eens het grote onderzoeklein. Dat wisselt vraag en eh, advies. Ja. Bij, bij dit soort uh, bedrijven waar toch veel risico's aan zitten... is daar iets over te zeggen over de oorzaak van dit soort dingen? Want waarschijnlijk uh, ja, zit dat altijd in een heel klein hoekje. Ja. Dus ik kan het... Echt duizend oorzaken zijn, ja, ja. Of, ze, of dat kan. Ja, nou ja, Dus kijk, daar kan je weinig aan doen. Het, het zijn uh, uh, vermoedelijk. Dus was dit het geval bij het uh, overslaan van uh, brandbare oplosmiddelen? en dat zijn grote hoeveelheden, ja. en dan is elk vonkje is genoeg. Dan mag dus absoluut geen vonkje bijkomen. Mm. Nou ja, je staat moet, geen, je moet geen auto starten. Nee, je moet geen auto starten. Dat is ook allemaal wel, denk ik, daar kijkt men wel goed naar. Maar ja, dat, hier zit echt een ongeluk in een klein hoekje. Daarom ja. is het ook een bedrijf met een hoog risico. En daarom wordt er ook zo sterk gecontroleerd. Buiten maar, is die, ontstaan, die brand ontstaan, hebben we Ja, begrepen. maar omdat het dus ging om gevaarlijke stoffen die ze juist buiten uh, he, uh, overslaan, en dan, ja, dan kan het gauw gebeuren, maar dan moet er toch ook daar... He, moet er veiligheid zijn? En, en, ja, je en zou toch denken dat zo'n uh, ja, zo ja. bedrijf... goed ja. is toegerust om bij de eerste vlam... Het uh, kan best zijn dat iemand in, in paniek... even het verkeerde doet. Want je moet snel handelen in zo'n geval. ja Het zou kunnen. He, is het altijd bij dit soort dingen? Dat het onmiddellijk... Een, ja een, het, gaat, het gaat natuurlijk hard een klacht van je wel is. Ja. nou Dat kan als het, als het bepaalde oplosmiddelen zijn. He, als het gewoon zuren zijn, dan gebeurt er nog niet zoveel. Dan... En is het dan ook standaard eigenlijk dat de bedrijfsbrand... weer alleen de eerste 30 seconden ongeveer wat kan doen? En dat je dan met heel... Heel erg groot materiaal uit moet drukken. Ja, nou, 30 seconden misschien een beetje korter. Dat hangt ja, erg van de situatie af. Je moet, natuurlijk, je, moet natuurlijk, je kijkt, plotseling staat er heel een zaak in de hens. Je denkt toch ook wel even aan jezelf. Ook ja, als natuurlijk, man. Dus veel tijd heb je niet. Maar dat is zo'n bedrijfsbrandweer bij dit soort dingen, is dat meer dan een stelletje schuimblusapparaten? Nou, ik weet het niet precies hoe de. Wat voor de ze hebben een goede training gehad. Dat leidt geen twijfel. Ze zijn echt opgeleid als, als, als brandweerman en met de kennis oh. van die chemicaliën. Dat leidt geen twijfel. Maar veel tijd hebben ze niet. Ja. Onafhankelijk van wat uh, er nou werkelijk uh, de allemaal in de lucht is gevlogen, ja. we zijn kennelijk heel goed weggekomen nog. Hè? Ja, we zijn goed weggekomen. Het was, het was een geluk met de weersomstandigheden, veel wind. Eerst nog even geen regen, was denk ik ook goed. Daarna wel, maar dan was het natuurlijk al een tijdje bezig. Een grote brand, wil zeggen erg heet. Dus de, de rook is vr meteen vrij hoog uh, gegaan. Uh, ja, Achteraf hebben we nu de taak om te kijken... of daar dioxine zijn gevormd of andere akelige stoffen. Maar het had veel slechter kunnen zijn. Het zou mij niks verbazen als er uh, vogels daar uit de lucht uh, vallen... die ja. door die gifwolk zijn heen gevlogen, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar ja, die vallen op het ogenblik overal uit de lucht. Die vallen dat overal er, uit de lucht. Misschien wel veel geleden. Meneer De Boer, u gaat er toch wel voor zorgen dat... Uh, de, dat dit allemaal uh, duidelijk wordt, hè? Nou ja, wij, wij proberen daaraan bij te dragen. Ja, ja natuurlijk we doen ons best. Goed, dank u wel. Hoogleraar Milieuchemie en Milieutoxicologie uh, aan de VU. Jacob de Boer hoort u in aanleiding van de Brand bij Chemiepak in Moerdijk. De Nederlands-Iraanse vrouw Zara Bahrami... is in de dood veroordeeld voor drugsmokkel. Dat heeft haar dochter deze week laten weten. Het bericht is voor minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken aanleiding... Opheldering te vragen over haar lot aan de Iraanse ambassadeur. Baghami werd een jaar geleden opgepakt bij een demonstratie in Teheran, waar ze op dat ogenblik op familiebezoek was. Ze wordt onder andere verdacht van staatsgevaarlijke activiteiten en gezien als, en dan tussen aanhalingstekens, zo kijkt men ernaar... als een vijand van God. In de jaren negentig vluchtte de 45-jarige vrouw... van haar geboorteland Iran naar Nederland... waar ze toen vrij snel de Nederlandse nationaliteit kreeg. Over het lot van Baghami en de kansen... dat het vonnis ten uitvoer wordt gebracht... gaan we praten met haar Nederlandse advocaat, Adrie Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt allemaal vrij wanhopig een uh, uitspraak van een doodstraf... en dan gaat het niet eens over... Uh, het, het, het gevaar voor de staat zijn. Maar dan gaat het nu nog over drugsmokkel. Hè? Ja, dat is de tweede beschuldiging. Drugsmokkel. In ieder geval aanwezig hebben van drugs. Ik ben wel sommige gestemd, inderdaad. Er is nu een doodvonnis uitgesproken. Dat is afgelopen zondag uh, geweest. Opmerkelijk is dan dat de advocaat een, een zwijgplicht heeft gekregen. Uh, de dochter in Iran die heeft het dus bekendgemaakt. Uh, Um, ja, dat, dat een advocaat een zwijgplicht krijgt, zegt denk ik ook wel iets over de kwaliteit van de, van de rechtsgang in Iran. Er dus zit geloof ik toch ook een van die advocaten die de verdediging zit ook al vast? Ja, of niet? dat klopt. Ze had eerst een zeer vooraanstaande mensenrechtenadvocaat, mevrouw Soutoudé, die is opgepakt en die zit volgens mij, mijn informatie nog steeds vast. En moest dus gedwongen de verdediging van mijn cliënten in Iran uh, neerleggen. Hoe bent u eigenlijk in de tijd met haar in contact gekomen? Een kantoorgenoot van mij heeft toen de tijd haar asielaanvraag uh, behandeld. En uh, Van is, ja heeft ze andere zaken aan de hand gehad. En daar heb ik haar steeds als uh, Nederlands advocaat uh, bijgestaan. En ik ben ook wel uh, bevriend met haar geraakt. Dus uh, en ze is in 2006 vertrokken naar, naar Londen. Uh, maar we hebben altijd wel contact gehouden. Het is grappig, zij gaat dan terug naar uh, Teheran. Terwijl, als je, uh, dat weet u natuurlijk als asieladvocaat, maar beter dan uh, geen ander. De meeste van die mensen er wel voor waken om helemaal niet meer terug te gaan naar het land. Vragen aan de Ethi Ethiopiërs, vragen het aan de Soedanezen. En dat geldt eigenlijk ook voor de Iraniërs. Wat gingen ze doen? Ja, even correctie, ik ben geen asieladvocaat. Nee, maar goed, u, ja. u, u zit bij dit soort um, zaken. Zij ging demonstreren. Zij wilde graag aan die demonstratie meedoen. Dan vraag je toch om glazen, om het maar in nou ja, uit Nederlands te zeggen. Dat risico loop je. Uh, dat geeft gelijk wel aan, want even voor de goede orde. is dus nu veroordeeld voor de drugsbezit. Uh, uh, zij zegt zelf, ik heb haar vijf weken geleden aan de lijn gehad. Ze kon mij eindelijk bellen. Want ze heeft al die tijd vanaf december 2009 in een uh, staatsveiligheidsgevangenis gezeten. En is dan pas kort geleden overgeplaatst naar een reguliere gevangenis. Toen kon ze mij bellen. En ze heeft uh, op het hoofd van de kinderen mij uh, gezegd van die drugs dat is in elkaar gezet. Dat, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik ben opgepakt bij de demonstratie december 2009. En uh, daarna hebben ze drugs in mijn appartement gedaan. En... Ja, het effect daarvan is onder andere, dat merk ik zelf ook... dat um, de... Uh, mensenrechtenorganisaties ja, wat terughoudend zijn... om oh. volle steun te geven. Ook logisch wat, natuurlijk. Ja, want, dat, is. want dat is dan in haar ogen de, de opzet uh, geweest. Want je zou zeggen, die autoriteiten, he, als ze dat gedaan hebben... He, hebben dat helemaal niet nodig om drugs uh, in haar uh, appartement te stoppen. Want die kunnen haar ook wel ter dood veroordelen... op grond van het feit dat ze bij die demonstratie was. Dat klopt, maar dat is dan inderdaad een, een gevolg. Hè? Ze is ja, minder sympathiek zeg maar, vanwege ook die drugs uh, Aanklacht. En ik merk nu ook, uh, ik heb goed contact met uh, Amnesty International. En Amnesty International Nederland die wil wel graag nu en ook al eerder actie gaan, uh, gaan voeren. Maar Londen is dan het hoofdkantoor van Amnesty is dan toch weer wat terughoudende. Ja, ja. Vanwege die drugs. Als ja, ze dat... denken, nou, het is een raar verhaal... en met die drugs erbij ja. vertrouwen die mevrouw niet helemaal. En het gekke is dan eigenlijk, ik heb dat ook van de week nog gezegd... want er is nu natuurlijk een doodvonnis. Dus ja, amnesty is ook tegen de doodstraf. Als je dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een serie in Amerika... Hè, die de doodstraf krijgt, dan ga je als amnesty ook achter staan Je wil niet dat de doodstraf wordt uh, uitgevoerd. Ja, dan is er niet meer een onderscheid. Dan moet je ook deze mevrouw... Steunen. Er is trouwens nog wel een ander punt dat ze heeft aangegeven... waarom die drugsaanklacht erbij is gekomen. Er is als gevolg daarvan beslag gelegd op haar appartement... en een klein spaarvermogen. En dan kon ze ineens de advocaat niet betalen. En ze heeft in dat gesprek uh, vijf weken geleden mij gevraagd... om met het ministerie van Buitenlandse Zaken... waarmee ik overigens goed contact heb over deze zaak... Uh, te vragen of er een bijdrage kon komen in die advocaatkosten... En het ministerie heeft gezegd van dat doen we niet. Er zitten 2500 Nederlanders in het buitenland vast. Daar kunnen we niet aan beginnen. Mijn argument van ja, maar het is wel een aparte zaak... want de dreigde doodstraf was nog onvoldoende. Maar er is toen al wel gezegd en nu ook bevestigd... van nu de doodstraf is uitgevoerd en er zou geld moeten komen... dan. Dus de Nederlandse overheid wel bij. Uitgesproken is die. Ja, nog niet ja. uitgevoerd. Nee, want er nee, is ook nee, nog nee. geen verzoek gekomen vanuit nee, de Nee, Maar goed, ik begreep dat de, de Iraanse regering niet erkent dat zij Nederlandse is. En dat, dat daar ook de nou, Ze erkennen wel dat ze Nederlandse is, maar dat ze het... zeggen ze is natuurlijk ook Iraanse. Hè, ze heeft die dubbele nationaliteit. Ja. En het is een Iraanse aangelegenheid. Dus mijn vrouw heeft ook nooit uh, de consulaire bijstand vanuit de Nederlandse ambassade in Teheran kunnen krijgen. Want het is gewoon geweigerd. Wat ook niet meehelpt in deze zaak... is dat er kennelijk sprake is van een kleine drugsveroordeling... ook nog in Nederland, hè? Nou, ik kan niet zeggen dat... Uh, ik, ik ga niet zeggen over, over wat haar strafverleden, eventuele strafverleden is. Het, uh, dat weet uh, u niet? Dat weet ik misschien wel, maar dat uh, valt okay. onder mijn uh, hè, zwijgplicht. Het stond toch gewoon in de krant? Nou, dat weet ik niet. Maar ik nou, denk dat weet niet. u wel. Ik maar... denk, <laughs> ik denk dat, um, dat er eigenlijk ook niet toe doet... Uh, mevrouw heeft mij ook duidelijk aangegeven... joh, uh, je denkt toch niet dat ik zo naïef ben? Ik ga naar Iran om te demonstreren. Ja. Uh, ik weet wat voor risico's uh, ik daarmee loop. En dan ga ik me toch niet ingeven tegelijkertijd met drugs. Want de, de vizier is al op mij nee, gereden. Het, het, het, Gaan we even op o, o, over dit, het deel, de, waar het om gaat. Ja, het gaat om is. een beeld natuurlijk. Precies. Ja. En er is natuurlijk nog iets anders. Men had gehoopt op alle mogelijke manieren. Blijkt ook uit uh, als je politiek Nederland daarna vraagt. Uh, dat men gedacht had, via de informele weg, via de stille diplomatie... kunnen we links of rechtsom wel iets bereiken... dat het in ieder geval niet om die doodstraf gaat. Ja, dat klopt. Dat is ook wel geprobeerd. En dat heeft niet tot resultaat geleid. Dus ik denk nu dat het ja, naar EU-verband zal moeten worden getrokken... dat uh, vanuit de EU ook uh, actie wordt ondernomen. Het is toch ook een... Uh, een Europees onderdaan. Ja. Die Iraanse regering heeft zich in het verleden, weliswaar. Er zijn stenigingen uitgesproken en meer van die dingen. Toch, na aanleiding van ook acties bijvoorbeeld in Frankrijk, ja. waar ook Bono zich dan mee bemoeid ja. Uh, is de Iraanse regering toch in ieder geval op het ja. uitvoeren van die doodstraf teruggekomen. Ja, u weet dat Carla Bruni daar uh, ja. een, een duidelijke... Ja, de Carla Bruni van Nederland zou misschien in deze zaak moeten opstaan. Maar, en wie is dat dan, uh, Ja, Onze minister-president heeft geen echtgenoten, dus, uh, <laughs> dus ik weet het maar, niet. Maken we de zanger zangerest onder naam? Ja, maar die bestaat niet meer. Nou nee, ja, we zinnen <laughs> wel wat. Nou ja. Nee, maar goed, het is... Ik denk dat er wel internationale druk zal moeten komen om nog iets te kunnen betekenen. Maar heeft u het gevoel dat er nog iets te doen en te onderhandelen valt? Ik kan dat moeilijk inschatten. De communicatie is ook erg moeilijk met de advocaat. Uh, het ministerie heeft ook aangegeven dat het ook moeilijk is om met die advocaat en ook met die dochter in contact te komen. Kennelijk hebben die ook. Die uh, dochter zit ook in Iran? Hè? Ja, die ja. woont in Iran die is ook getrouwd met een profvoetballer, uh, dat gaat op zich allemaal goed... maar oh. die hebben waarschijnlijk de angst om ja, toch veel contact te hebben met, met Nederland. Die advocaten waar ik het over had, die vastgezet is... die werd dus beschuldigd van staatsvijandige uh, activiteiten. Onder andere doordat ze dus met ja, het buitenland zeg maar, contact had. En die lijn was natuurlijk de voorzichtige lijn... van laten we nou in ieder geval die, die autoriteiten niet irriteren. En kennelijk is daar in ieder geval... Ja, nu een andere situatie ingetreden, je zal wel moeten. Ja, klopt. En wat gaat er dan gebeuren? Heeft u daar iets van vernomen? Nou ja, van de week is de ambassadeur uitgenodigd. Die is ook gekomen en heeft een gesprek plaatsgevonden... Uh, de minister Roosendaal heeft gezegd... van: ik zal op alle bellen drukken die, uh, die, uh -huh. die er zijn. Maar u kunt en... toch ook wel verzinnen wat die ambassadeur heeft gezegd? Namelijk die... Dat het toch niet de taak van Nederland is... Ik zal om de boodschap te... overbrengen. En, nou ja, ja, en dat en... het niet de bedoeling is dat een buitenlandse mogendheid... met de strafmaatregelen en de, een rechtspraak ja, ja. van het land uh, waar het hier om gaat... mee bemoeit, ja. toch? Dat klopt, dat is gezegd. En dat is een hard je. argument. Ja. Ja. Nou ja. ja, een hard argument. Er zijn natuurlijk wel heel veel uh, dingen te zeggen over de wijze van de, de rechtsgang als een advocaat wordt gearresteerd tijdens het proces... Ja. als er verder eigenlijk nauwelijks sprake is van een vrije advocaatkeus. Hm. En mevrouw krijgt geen consulaire bijstand en hoe alles maar ja, op. Ja, vinden wij, maar zij niet. Nee, dat is, maar dat is ook het verwerpelijke van het systeem. Hoe, hoe is het eigenlijk met haar... Want u zegt, ik heb haar vijf uh, weken geleden nog ja. gesproken. En hoe is zij eraan uh, toe, onder deze omstandigheden? Want ze zit nu al een jaar vast. Ja, dat klopt. Uh, uh, het uh, nog een beetje... Toen was natuurlijk de doodvondens oh. nog niet uitgesproken. Maar... De die moest nog komen. Ze was toen heel strijdbaar en monter. Mm -hmm. Ik ken haar natuurlijk goed. En, uh, zo ja, u zei ze ook dat op... u zelfs bevriend met haar ja, bent geraakt. En uh, ik, Zo ken ik haar wel van. Zij, zij houdt wel vol. Maar goed, nu is wel de uitgesproken. En, en uh. na, na die tijd hebt u haar niet meer uh, gesproken? Nee, want zij zou mij nog terugbellen ook om te horen of ja. ik resultaat had... met dat verzoek voor advocaatkostenvergoeding in Iran. Ja. Maar uh, dat heeft ze niet meer uh, kunnen doen. En ik kan haar ook niet bereiken. Wat deed ze eigenlijk in de tijd? Uh, Wat voor vak in Nederland? Nou, ze wordt in de media een beetje afgeschilderd als, als, ja, als danseres. Nachtclub dan dan danseres, toch? danseres, ja. dat wil ik eigenlijk wel betwisten. Want ze heeft uh, het conservatorium in Rotterdam bezocht. En zij uh, is, ja... De Indiase dans en de, de, de, de zang beoefent ze. En mm -hmm. ja, ze, doet dan, uh, ze is over de hele wereld uh, gaan optreden, dat uh, oh, zeker. Oh, en ze is in de tijd uit Iran weggegaan... omdat het haar politiek te heet onder de voeten was? Um, ja, dat klopt eigenlijk. Uh, er was ook wel een beschuldiging dat zij uh, vreemd zou zijn gegaan op dat moment. En die hele achtergrond er heeft dus twee dochters moeten achterlaten... en een zoon wel meegenomen. Die zoon mm -hmm. is ook in Nederland... En de twee dochters die zijn dan achtergebleven in Iran. Ja. En eentje heeft daar op een gegeven moment uh, zelfmoord gepleegd. En toen is mevrouw Bagrami in 2000 was dat, naar uh, Iran gegaan... om die andere dochter weg te halen daar. Maar die is getrouwd met de profvoetballer? Nou, dat, dat is later pas gebeurd, want ze heeft de, de me, die dochter meegenomen. Uh, kon het land uitgesmokkeld worden naar Turkije. Daar is ook asiel aangevraagd. Uh, dat is toen geweigerd, omdat er door de loop van de jaren al te weinig familieband meer over was. Mm. He, mevrouw zat hier in Nederland, mm. die dochter, al, al heel lang in Iran. Toen heeft ze toch de dochter wel meegespokkeld hierheen. Die heeft hier ook wel bijna anderhalf jaar verbleven. Mm. Maar bij een grenscontrole is ze uh, gesnapt zonder papier... en is ze teruggestuurd naar Iran. En toen vreesden wij wel het ergste, maar toen is dus het dus al wel goed gegaan... en toen is ze dus getrouwd uiteindelijk met die profvoetballer. Is het u duidelijk in wat voor omstandigheden ze daar in de gevangenis zit? Nee. Um, ze heeft daar eigenlijk niets uh, over gezegd. Het was ook een, een gesprek wat wel... Uh, Gemonitord werd. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Dat ben ik, bij elk contact wat ik heb met Iran... wordt me dat door allerlei... ook uh, de, de correspondent Thomas Edbrink... Ik goed contact ben... Ah, ja. wordt me altijd gezegd van... Wees, uh, wees alert. Is er nou nog een weg die u ziet... waar uh, u behalve dat? dan Europese druk... want dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Ja, he? dat klopt. Kunt u nog iets voor het doen? Nee, dat is het, het frustrerende. Dat is eigenlijk al heel lang het frustrerende. Ik probeer wel de speel te zijn tussen zeg maar Iran en, en de autoriteiten hier... en de organisaties hier. Ik heb u net gezegd van nou, Amnesty valt ook niet mee. Mm. Dus het, het is moeilijk. Mm. En uh, ik denk dat, ja... wat je ook van de zaak zou kunnen denken... al of niet drugs of, of wat ook, maar ja, die doodstraf mag gewoon niet uh, worden uitgevoerd. Bij de introductie werd trouwens gezegd 45 jaar is 5 januari jarig, dus is inmiddels 46. Oké, okay. nou, nemen we dat ook mee. M Mogen wij u in ieder geval heel veel succes wensen bij de strijd? Want uh, dat zal het wel worden in ieder ja, geval. dank u wel. En het is mooi dat u in ieder geval enige forse Nederlandse steun heeft vanuit politieke kringen. Ja, dank u wel. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde advocaat Adri Tilburg. Het ging dus over de doodstraf die deze week is uitgesproken. Over de Nederlands-Iraanse vrouw Sarah Baghami. Hartelijk dank voor uw komst. Ja,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 than to understand Everything about Die je bij de allereerste toon onmiddellijk herkent, kan er maar van één zijn: Roy Orbison, ja, ja. nummer You Got It. En ja, die met, die, met die grote bril, hij was blind. <laughs> nou, Roy Bl Orbison was hij blind, was, nou. was hij blind of niet? Nou ja, slechte ogen. Ja? Nou ja, Stevie Wonder was blind, Roy Orbison niet? Nou, heel goed, Ach, ik, ik kan me beter in mijn mond houden. Ja. Vogels die uit de lucht vallen en dode vissen die komen boven drijven. Sinds de jaarwisseling halen de berichten over dieren die onder raadslachte omstandigheden massaal het loodje leggen wereldwijd de voorpagina's. Het begon allemaal in de Verenigde Staten waar het rond nieuwjaarsdag letterlijk merel- en spreeuwenlijkjes regende op en rond de woonhuizen. Over de oorzaken van de diersterfte wordt door wetenschappers volop gespeculeerd. En niet alleen door wetenschappers. Maar wie in deze donkere dagen somber is gestemd... ziet in dit mysterieuze verschijnsel al snel een aankondiging van het einde der tijden. Ja, we zeiden net al gekscheren tegen elkaar. Zometeen geven we elkaar een hand, want de apocalyps is naderend. Is dat zo? We gaan het vragen aan bioloog Kees Moeliker. Hij is verbonden aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou zeg het maar, is het einde der tijden aangebroken? Nee, uh, we kunnen rustig doorslapen. Ja? Nee, er is niks vind... aan de hand. Ja, ik weet het niet. Dat zeiden dus ze ook bij die brand en zo. Ik geloof het nooit zo. Ja. Het is toch een bizar fenomeen. Eerst de dode spreeuwen in de Verenigde Staten, de koudjes in Zweden, de vissen in Engeland, Brazilië, Nieuw-Zeeland. En in dat laatste geval misten die vissen ook nog eens hun ogen. Dat vind ik ook zo'n macabere detail. Dat hebben de vogels dan weer gedaan. Dat denk je? Ja, die pikken ze eruit, hè? Nee, maar leg het dan eens uit. Ik zal het je vertellen. Kijk, de, wat er gebeurd is in de, uh, op de nieuwjaarsdag in, in, uh, in Arkansas... daar is een uh, groep glanspreven. Uh, uit de Verenigde Staten is uh, in paniek geraakt tijdens de slaap. Die vogels die slapen met honderdduizenden, soms wel miljoenen bij elkaar. Dat zijn enorme zwermen. Daar is waarschijnlijk tijdens, de, tijdens de vlucht slapen ze? Nee, ze zitten in een, in een oh. boom of in een rietveld. Okay. Maar ze komen samen uit een heel groot gebied. En dat is, was toevallig dat plaatsje Biebe in Arkansas. Uh -huh. die, um, nou, er is een vuurpijl ingeschoten in zo'n zwerm en die, die, die, die, die zwerm die is de lucht ingegaan. Normaal gesproken vliegen die vogels s'nachts niet. Een deel van die. Van die Zwerm is in paniek geraakt. Uh, waarschijnlijk gewoon tegen de grond aangekwakt. Dus ze zijn niet dood uit de lucht gevallen. Nee, ze zijn levend uit de lucht gevallen en maar dood op de grond terechtgekomen. Um, ik heb ooggetuigen uh, verslagen gelegen, gelezen daarvan. En uh, alles wijst erop dat dit gebeurd is. En, en, er zijn er waarschijnlijk heel veel tegen de grond gekwakt. En ongeveer 5000, of tussen de 3000 en de 5000, hebben het niet overleefd. Een fractie van wat daar gezeten heeft. Dus ja. verder een, een vrij natuurlijke sterfte. Ja, het is natuurlijk niet natuurlijk dat er een vuurpijl... in een vogelswerm geschoten wordt. Maar ja, dit gebeurt. En vervolgens is het natuurlijk uh, ja, uh, het einde der tijden aangekondigd... want het is natuurlijk heel dramatisch om te zien... als je ineens in je achtertuintje allemaal dode spraywis ziet liggen. Is dat een verklaring van die andere zaken... waar vogels mee te maken hebben ook? Dit soort verklaringen? Ja, een paar dagen later werd er in Louisiana een melding gemaakt... van uh, ook weer deze uh, epauletspreven die, uh, die doodgevonden zijn. Ja, ook een groep vogels die bij elkaar slapen. Uh, de koudjes in Zweden, die van de week in het nieuws kwamen... Mm -hmm. zijn ook vogels die gezamenlijk slapen, in zwermen zich bewegen... en uh, waarschijnlijk op deze manier ook tegen de grond En dat is allemaal in de nieuwjaarsnacht gebeurd? Nou ja, dat, het gebeurt altijd. Uh, we, we... Ja, dit, dit gebeurt dit meer? gebeurt regelmatig, Aha. Ja. En het, het, het, het kan gebeurt... ook zijn van een, een stevige brommer... of een, een motor die slecht afgesteld is. die met een Nou, dat vreden, denk ik dat niet. Ik... Er zijn ze wel aan gewend. Er moet natuurlijk iets dramatisch gebeuren. Aha. Uh, en een uh, paar jaar geleden, twee jaar geleden... om te zijn in Gorinchem heeft de wereldpers niet gehaald. Nee. Uh, 600 spreven uh, op mysterieuze wijze... lagen die verspreid in het stadcentrum. En wordt u dan gebeld? Ik hou het wel in de gaten. Ja. Ik word wel gebeld van uh, wat... En gaan weer ze dan nog kijken? Zo, weer nog zo'n dode spreeuw hebben. Ja, daar ga ik altijd ja. even kijken. En, ja. en, en wat ziet u dan? Dan, ja, dan zie je dus toch uh, uh, spreeuwen die uh, op hun rug liggen... met hun pootjes omhoog, uh, zonder al te veel schade. Uh, uh, en als je ze openmaakt, hebben ze inwendige bloedingen. En dan zie je dus dat ze toch door een klap tegen de grond... of tegen een huis of tegen een auto om het leven gekomen zijn. Want die spreeuwen die, die in Amerika naar beneden zijn gestoord... begreep ik dat ze een, een lijden missen of zo? Nou, nee. Nee, heeft dat Kijk, ook nooit mee dit te maken. Soort, dit soort enorme wolken van vogels. die, ja. uh, die vormen als ze, als ze zich uh, formeren. Uh, een soort formatie. En dan lijkt het alsof er een soort leider is. die, uh, die aangeeft van waar je heen moet. En dat gebeurt natuurlijk ook, want anders kan je natuurlijk nooit uh, uh, zo'n cohesie hebben. Een, een miljoen vogels ja. in de lucht. Dat, dat, dat geeft ook hele mooie vormen. Ja, en dat is natuurlijk misgegaan. met die verstoring in de nieuwjaarsnacht. En een deel daarvan is oh, ja. Uh, ja, tegen de rond gekwart. Er was een mooi verslag op CNN. dat als u dat uh, interessant vindt, kunt u dat via onze site uh, bekijken. Hè? Dat kan uh, ja. je echt uh, heel mooi zien. Maar goed, en dan die, uh, die, die, die, die, die vissen. Hè? Want het zijn dus de vogels en, en de vissen op een of andere Ja, nou, een vuurpijl vuurpijl doet het niet zo goed onder water. Nee, nee nou, die vissen, dat heeft uh, volgens mij te maken met. Uh, uh, zijn ook oh. natuurlijke oorzaken. Uh, we hebben elk jaar, er is elk jaar wel ergens sprake van vissterfte. Gif of zoiets. Gif of uh, plotseling wordt het water heel erg koud. Um, een, een stroming die, um, uh, die de verkeerde kant op staat. Er kan ook een ziekte ontstaan. Je ziet ook heel vaak dat het dezelfde soort vis is die aanspoelt. Uh, dus 10.000 vissen van dezelfde soort en alle andere vissen zwemmen vrolijk verder... Nou, dan is er niet sprake van een of andere ramp of iets apocalyptisch. Nee, is gewoon die soort wordt getroffen door een, een of andere calamiteit. Er gebeurt is, dit nou eigenlijk vaak? Ja, dit gebeurt natuurlijk gewoon doorlopend. Alleen wordt nu is iedereen erop gespinst. Uh, internet staat er vol van. Er wordt over getwitterd. Um, en er, zijn, er is nu al een Google Map gemaakt. waarin al dit soort calamiteiten te vinden zijn. En wat zie je en, dan? Nou ja, dan zie je overal stipjes. Ja. En maar die, die, die, die kaart kan je op elk willekeurig moment in het jaar maken. Hmm. Maar er wordt ook een uh, verband gesuggereerd met de Maya-kalender. Ja. Die in uh, 2012 het, het einde van de, van ja, de, van de, en, de wereld en niet, en niet te vergeten natuurlijk het geheime wapen waar ze aan werken: het, het magnetronpistool. Is ook al genoemd. Uh, ja, ok, kortom, dit is weer een verzameling: wawa's... die. Uh, op bepaalde sectoren van het internet jarenlang al heersen... maar af en toe de kop opsteken en dan dus kennelijk een, een aanleiding vinden... waardoor ze de wereldpers halen. Ja, zeker. Is ja, dat meer is het niet. En, en kijk, die, die, dat geval in Amerika van die, van die 3000 dode epauletspreven is dramatisch... Ah, het is een, een vliegenpoepje. Er zijn zoveel vogels, vergis je niet. Er hm. zijn miljarden vogels op aarde. En ja, soms gaat er gewoon een deel van dood. De meesten gaan individueel dood, daar merk je niks van. Eh, maar dit zijn dan wat massalere sterftes. Ja, maar die euh, wordt, of suicidaal gedrag wellicht, wordt daar ook nog gesuggereerd af en toe? Ja. ja als het zo'n hele het, grote groep is? Het leuke was dat in, de, uh, in 2003 is een, een vergelijkbaar geval met spreeuwen vastgesteld in Stuttgart... Er stond een prachtig verslag in de Stuttgart. Zij zei toen op klaarlichte dag, op zondagmiddag... terwijl de Duitsers aan het spazieren waren... kwamen er ineens duizend spreeuwen uit de lucht... van een zwerm die op een kerkhof uh, aan het slapen was. Of wilde gaan slapen. En die kwamen gewoon klatsboem op het plaveisel terecht. Nou, die hele straat die lag vol met, uh, met spreeuwen. Uh, er zijn er weer 700 van opgevlogen... en 300 hebben het loodje gelegd. En daarvan werd gezegd dat is een kamikazevlucht is. Ja, dat is natuurlijk onzin. Niks, niks zelfmoord. Kan je ze opeten? Um, ja, dat doen ze in Italië, daar zijn ook inmiddels... Eten een ook... spreeuw? Ja, alles. waarom ja, daar niet? Ja. daar weet ik, ja. ik het. Ja, waarom ja. ja, zou je een ja. spreeuw zit, niet kunnen opeten? Er vlees aan, ja, ik, zou oh. ook. ik ben zelf geen liefhebber van de wilde vogel. Dat ik mij veel bot. Ja, mm. ja nee. maar als je er veel hebt, dan uh, heb je daar oh, gehad. Oh, zo gaat het. Maar uh, is dit nou ook echt een onderwerp dat door het Natuurhistorisch Museum wordt uh, onder, onderzocht? Ik bedoel, uh, inclusief al die, uh, al die theorieën die daarbij komen. Is, is dat voor jullie ook interessant? Of zeg je nou, het is nou is ik hou me alleen maar puur ja. bij de biologie. Het is interessant omdat het natuurlijk de mensen bezighoudt. Ja. He? Iedereen heeft het erover. Ja. Ja. Dus ik, ik kom graag om hier dan te vertellen van hoe het werkelijk zit. Nou, wat u ook kunt doen, is natuurlijk een tentoonstelling erover doen. En dan heb je opeens een hele bijzondere uh, uh, clientele die dat muziek, museum van u Wandelen. Ja. Je kan dan ook nog uh, zeg maar, uh, ja, we mensen wereldhoeden leren lopen enzovoort. Dat kan ja, dan nou, moeiteloos verkocht nee, worden. Het wordt natuurlijk ook geen. Uh, we blijven wel een serieus natuurhistorisch museum. We moeten natuurlijk wel een paar van die dode spreeuwen uit de Verenigde Staten zien te krijgen. En dat is natuurlijk lastig. Ja. Want ja, de, met de vogelgriep is het, is ja, ja, het, is het, overst het oversturen van dode vogels... over de oceaan lastig. Maar goed, nog heel even dan die, die, die vissen. Ik zei net, er waren ook vissen bij waar de ogen uit waren. Ja. Uh, wat, wat was daar de verklaring voor? Die waren nou, door dit, de vo dit geval ken ik niet, maar ik denk dat ja, die, die kunnen natuurlijk aangepikt worden door. Nieuw-Zeeland was dat. Nieuw-Zeeland, ja, ja. ja. En de krabben, vergeet niet de krabben in Engeland. Hè. Tienduizenden krabben die, die aangespoeld zijn, ook allemaal deze week, dus ja. Het is wel toevallig, hoor. Het is allemaal wel toevallig, ja. ja ik, ik kan, het, het, is, het, is, het is te mooi om waar te zijn, eigenlijk. Ja. Nee. <laughs> Kent u ook mensen die inderdaad daar een andere betekenis aan hechten? Of hebt u die nu? Die nu die nou, nu niet omgeving. in mijn eigen kring. Nee. Maar, maar ja, ze, ze zijn er wel, hoor. Ik ja, ga, ja. ga kijken op die internet voor. Het, ja. het is een lust, hoor. Het is ook nog de verklaring, want dat is wel handig in één keer. Het is ook nog de verklaring voor de moord op Kennedy. Ik weet niet of u die had dat soort links, maar die zitten er echt in, hoor. Ja, en, en uh, Sarah Palin heeft er ook ja. mee te maken, want die schiet natuurlijk graag. Ja. En... Uh... Ja, ook de, de, ja, de, de ramp in de, in de Persische Golf. Uh, nou, die waren we nog vergeten die heeft er, de, nee. Daar zijn ook ja. theorieën over. Is er, en wat, hoe luidt die theorie nou, dan? Er zijn dan natuurlijk, en dat is natuurlijk waar. Er zijn natuurlijk heel veel giftige stoffen in zee gedumpt. Ja. Uh, om, die brand te of om die brand te blussen en om die olie weer uh, te laten oplossen. Ja, en die, die stoffen zijn dan kennelijk weer in de lucht gekomen. In de hogere luchtlagen. En er zijn gaswolken ontstaan. En nou ja... Uh, daar had de, de collega van, van vanmorgen vroeg wat, wat meer over kunnen vertellen. Oh. De toxiciteit en alles. Ja. Ja. Goed, nou zijn we uh, gerustgesteld, met z'n allen. Nou, maak je geen zorgen, die internet niet, hoor. Ja, ja. Okay, ja dode, kijk, dode vogels die vliegen niet, dus die komen niet zomaar naar beneden vallen. Oké, okay, dankjewel voor je komst. Bioloog Kees, moeilijker hoorde u, we hadden het over de, de vogels die dood uit de lucht vallen... en de dode vissen die komen bovendrijven. Hebt u ook nog gedacht aan die film Magnolia, waarbij die kikkers uit de lucht vielen? Prachtig, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En ook Fast Forward, waarbij ook een, een enorme zwerm vogels uit de lucht valt. En niet te vergeten Hitchcock, de birds. Uh... Ja, maar daar vallen ze toch niet dood aan? Nee, maar dat heeft, daardoor zijn mensen ook zo geobsedeerd door dit, dit gebeuren. Hè? Door, door die grote zwermen vogels die dan naar beneden vallen of op je afkomen. Ik ja. vind de uh, suggestie van Peter niet gek trouwens, hoor, een tentoonstelling. Nou, misschien een gastcuratorschap. Ja, ja? Graag, graag. Nee, dan, dan kan je die film laten zien met die kikkers. Ja. En, zo, de bij, ja, en het leukste lijkt me nog zo'n zaaltje van die believers te toespreken. Het lijkt me echt geweldig. Ja. We gaan het doen. Okay. Leuk. Ja. Meer informatie uh, via onze website. Ook dus dat leuke filmpje van CNN. Of nou ja, leuk, dat droevige filmpje. Nieuwsshow.nl Ren je rot voor een voldoende op school. Normaal gesproken rennen spring je helemaal niet door een klaslokaal. En toch is dat precies wat er gaat gebeuren in een aantal scholen in Nederland. Daar wordt namelijk de komende vier jaar onderzoek gedaan... naar een verband tussen bewegen en beter kunnen rekenen en spellen. Voor het onderzoek is een miljoen euro beschikbaar gesteld. En over dit opmerkelijke initiatief gaan we praten... met een van de onderzoekers van het bewegend leren... Esther Hartman van het Centrum voor Bewegingswetenschap van de Rijksuniversiteit. Koningen, Goedemorgen. Goedemorgen. U kwam met dit voorstel bij iemand die daar over de fondsen gaat en die zei, nou dat lijkt echt nou zo'n geweldig idee dat je daar niet eerder aan gedacht hebt zeg. Misschien. Ja, we hebben het uh, ingediend. En uh, het idee is in Amerika ontstaan. Ja, maar dat moet u en toch ook zijn... enigszins verbaasd hebben dat dat uh, de, dat je dat zonder slag of sloot dan uiteindelijk krijgt? Nou, wij, wij, waren wel de, wij waren wel ontzettend blij. Ja. ja we hadden ja. het ingediend. En je weet, de kans is klein dat ja. zoiets doorgaat. Ja. En als dat dan gebeurt, ja, dan want het spring heeft... je zelf een gat in de lucht. Precies, ja. want het heeft iets onwaarschijnlijks... en je krijgt er ook iets lacherigs van. Uh... Nou ja, als buitenstaander. Het is, het is, ik, hè? Het is grappig, ja. Ja, het is grappig voor de buitenstaanders. Ik merk het ook aan de reacties. Maar uh, mensen zien het ook wel als iets, iets nieuws, iets op een andere manier. Is een keer onderzoeken. Wat is de theorie erachter? Het, het idee erachter is: nou, we gaan uh, op die scholen proberen we het rekenen en taal te verbeteren bij de kinderen. Dus dat is eigenlijk het idee. En uh, dat gaat op een fysiek actieve manier. Dus ze gaan in de klas. Uh, als ze bijvoorbeeld uh, taalonderwijs krijgen... en ze moeten uh, een zelfstandig naamwoord van een bijvoeglijk naamwoord leren scheiden... dan moeten ze antwoord geven als ze denken dat het een bijvoeglijk naamwoord is... door te joggen op de plaats en als het een zelfstandig naamwoord is... door te springen op de plaats. En als dat dan uh, langdurig, dus elke dag uh, 30 minuten lang gebeurt... Uh -huh. dan verwachten wij dat ook de reken- en taalprestaties toenemen. En ik weet het niet, het is een ratslag. Ik weet het niet, het is een raadslag Zou okay, kunnen. Zolang dat, dat of... nog in de klas kan, zou ja. zoiets uh, kunnen gebeuren. U, u, u zegt dat dat in Amerika uh, ontstaan is en hebben ze daar ja. kennelijk goede uh, resultaten gemeten. Ja, ik moet wel zeggen, kijk, die, die subsidie hebben we niet zomaar gekregen. Het moest wel bewezen effect hebben. Je moest al aangeven, ook in de aanvraag, het werkt, het kan werken. En dan moeten we nog kijken of het in Nederland uh, werkt. Want kennelijk hadden ze daar een groep die ze op deze manier probeerden om het bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandig naamwoord te, sch te scheiden. En een groep die zit op de gewone manier in de schoolbankjes hebben gezeten. Ja, te leren. Zij, zij hebben ook echt een onderzoeksopzet gemaakt met een uh, experimentele groepen en controlegroepen. Dat gaan wij ook doen. Um, maar wij moeten echt kijken of het in Nederland net zo werkt. Ik snap het. Ja. U zei net: het is in Amerika ontstaan. Uh, ik weet nog van het gymnasium dat Aristoteles daar al een peripatetische school had. Waar uh, peripatetisch. Peripatos is, is, is een wandelgang peri rond, een wandelgang. Dus wat hij deed, hij gaf daar les... terwijl dus gewandeld werd. Dus dat idee dat je op een of andere manier... dingen beter in je op kunt nemen... terwijl je lichaam beweegt, is niet uit Amerika. Dat gun ik ze niet. Nee, dat, dat is uit waar. Wij baseren Europa. ons op ja. het Amerikaanse onderzoek. Ja. Uh, maar natuurlijk zijn er in het verleden al ideeën geweest... en onderzoeken misschien ook wel... waarin dat is uh, laten zien. En u geeft wel heel mooi in het voorbeeld aan dat je... Uh, Tijdens, dus dat je actief bent tijdens het rekenen. Dat is hier wel uh, essentieel om te noemen. Landeren ja, dus, vindt nog zijn iets anders dan springen natuurlijk. Hè? Ja, maar als je op een bepaalde manier genoeg actief bent... dan zou je kunnen zeggen snel wandelen hè? of genoeg hm. uh, activiteit... zou maar moeten leiden tot verbetering. Waarom zou dit het stimuleren? Je zou eerder Ont denken dat het, het verband, afleidt. Ja, precies. Het verband ontgaat me eerlijk gezegd totaal. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar uh, wat het idee is als kinderen uh, actief zijn... dat dan uh, op langere termijn ook de bloeding van de hersenen... bijvoorbeeld uh, ah. uh, toeneemt, waardoor ze uh, beter kunnen rekenen... En Heeft beter het te maken dat wezen. ze in een betere conditie raken? Of, of gaat het daar niet om? Uh, Nou, wij verwachten los daarvan ook dat de fitheid en overgewicht... Hè, dat de fitheid toeneemt en overgewicht afneemt. Maar uh, uh, wij denken ook dat indicatoren zoals uh, aandacht plannen, probleem oplossen, dat het ook verbetert. Want die doorbloeding van die hersenen heeft natuurlijk ook betrekking... op gebieden voor de cognitieve ontwikkeling. He, dus alles wat te maken heeft met taal, rekenen, oplossen, het vermogen enzovoort. Maar de theorie is dus eigenlijk de doorbloeding van de hersenen zorgt ervoor dat het beter de stof wordt opgenomen. Dat is het ja. enige. En die doorbloeding van de hersenen die kan je niet op een andere manier tot stand brengen dan door het zelf te gaan bewegen. Nou, een hele mooie manier is denk ik om te gaan bewegen. En ja. als je, want kijk, we weten ook in Nederland dat er problemen zijn met de fitheid. Mm -hmm. Dat het overgewicht uh, mm -hmm. toe begint te nemen. Dus wij proberen ook op deze manier daar een extra bijdrage aan te leveren. Het, het mes snijdt aan. Aan twee kanten zo gezegd Ja, aan zeker veel kanten. Ja. Maar is er nog een, een speciale categorie kinderen waar u zich op richt? Ja, deze aanvraag is geschreven voor kinderen met, met een achterstandsleerlingen... Dus dat zijn uh, kinderen met ouders met een relatief lage opleiding. En vaak zie je bij deze kinderen uh, meer overgewicht. En je ziet dat ze vaak reken- en taalproblemen hebben. En verwachten, we verwachten bij deze kinderen de grootste effecten. Dus u gaat naar scholen in achterstandwijken? Of uh, nee, we gaan naar reguliere scholen. Met uh, relatief veel achterstandsleerlingen. Maar ook uh -huh. reguliere kinderen doen gewoon mee. Ja. Want we gaan natuurlijk niet zeggen u, u heeft, jij wel en jij niet. U heeft een gesprek al gehad met schoolhoofden? Uh, niet met schoolhoofden, wel met schoolbesturen. En, en, en wat ja. zeggen die dan? Wisselend. Um, um, een schoolhoofd was laaiend enthousiast. Of een, schoolhoofd, een, um, een schoolbestuurder. Uh -huh. En zei, wij gaan dit zeker oppakken met onze scholen. En hij heeft het ook al gecommuniceerd met de scholen, waarschijnlijk. We zijn nog niet zelf naar de scholen geweest. En ja. anderen zijn wat <laughs> uh, terughoudender. En dat is ook terecht, denk ik, want... Je wil natuurlijk niet een circus op de school. Ja, ja, wel wel. Je ziet natuurlijk voor je, u zegt, ja, uh, springen, uh, bij de ene antwoord moet je springen en bij de andere moet je joggen. Ik zie het al voor me in die klas, hè, dat je klasgenoten gaan rennen en springen. Nou ja, dat wordt natuurlijk gewoon lachen en, en iedereen wordt afgeleid en dat lijkt me juist... Ja, toch niet een situatie waarin je rustig kan concentreren op je stof, hè? Nou, ik denk op zich dat het wel heel goed kan... maar we moeten het heel goed controleren. Hè? Dat het niet inderdaad rennen en vliegen door de klas wordt. Maar kijk, kinderen zijn er wel aan gewend, ook in het bewegingsonderwijs... om heel gestructureerd te bewegen. En ook dat kunnen we in het programma wel aanbieden. Dat het niet inderdaad een chaos wordt en dat ze niet de gang oprennen. Ja. Het moet in de klas en na een half uurtje gaat degene die het geeft... die vertrekt ook weer. Zou het ook bij volwassenen kunnen werken... Ik denk het wel, want dezelfde uh, ideeën zijn ook wel uitgewerkt uh, bij bijvoorbeeld mensen met alzheimer. Er zijn ook programma's waarbij uh, mensen fysiek actief zijn... en daardoor hopen ze dus dat de cognitieve achteruitgang uh, uh, wordt tegengehouden. Ja, dus waarom zou je het niet alleen bij kinderen zien? Je ziet het ook bij ouderen, zeer waarschijnlijk. Wat, wat, wat vindt u persoonlijk zo leuk aan dit onderzoek? Ik vind het heel erg leuk dat het... Uh, ja, je kunt echt voor de kinderen wat verbeteren. Um, vaak uh, trekt het um, veel aandacht ook op scholen. Dus mensen zijn wel vaak enthousiast. Uh, mensen herkennen vaak ook hun eigen kinderen. Dat ze zeggen, nou, um, ze krijgen nu wel heel veel instructie met taal en rekening. Maar mijn kind kan daar niet zoveel mee. Dat, dat hoor je wel regelmatig. En wij denken dat deze aanpak voor bepaalde kinderen heel erg aantrekkelijk zal zijn. Bent u ook in Amerika geweest? Of hebt u gesproken met mensen die dus meer ervaring hiermee hebben? Uh, nee, maar dat zou nog wel kunnen gaan gebeuren. Uh, nou ja. En wij hebben ook... Uh, kijk, onderwijskunde van de Rijksuniversiteit doet er ook aan mee. Zij weten natuurlijk ook alles van uh, allerlei interventieprogramma's... gericht op verbeteren van taal en rekenen. Al als het in de Verenigde Staten werkt... waarom gaat u dan met een Nederlandse pedant eigenlijk aan de slag? Wat is uh, er anders? Nou, We moeten het hele programma aanpassen aan de Nederlandse situatie. We moeten er op scholen kijken. Nou, hoe wordt hier reken- en taaldes gegeven? Uh, de cultuur is totaal anders. Maar dat de dat de kinderen uit. zijn anders. Ja, dan maakt het toch niet uit als je de methode gebruikt. Of je uh, gaat joggen of gaat uh, springen. springen. <laughs> nee, maar de kinderen zijn toch wel uh, totaal anders. Hè. Ze zijn uh, misschien hier fitter dan in Amerika. Het kan, het kan heel erg variëren. uitmaken. Oh, dat betekent dat je dan dus kan variëren in de dingen die je de kinderen laat doen? Ja, het moet er anders uitzien. Uh, het moet Zwaarder als, uh, bijvoorbeeld? Of minder zwaar? Uh, of minder zwaar, maar we moeten ook kijken of het hier op de scholen inpasbaar is. Kijk, want wat mij persoonlijk nou heel erg mooi lijkt... is ja. dat als je als onderzoekers na een jaar vertrekt... of niet echt vertrekt, dan monitoren we de kinderen nog een paar jaar. Maar dat als wij de handen ervan aftrekken... dat een school, als het werkt, het zelfstandig uit kan voeren. Ja. Dus zo is het ook helemaal opgezet. Of wat u ook hoopt, als ze dan niet meer joggen en springen... dat uh, opeens het taalonderwijs in elkaar duvelt. Precies. Nou, ja, toch? Nee. Nou ja, ik denk dat toch, dat. Uh, dat zou toch een bewijs zijn, of ja, niet? Ja, nee, ik denk. Kijk, wij richten ons puur op wat dit aan toegevoegde waarde kan zijn. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mooie methodes om reken en taal te verbeteren bij kinderen. Maar uh, wij hopen dat het op deze manier nog net wat iets extra's geeft. Dus de, kijk, de kinderen uit de controlegroepen krijgen ook gewoon rekenen en taal, maar gewoon op de reguliere manier. Kunt, kunt u en die verbeteren u ook vast. U heeft vast een voorstelling van hoe dat gaat, dan, die eerste les. Kunt u daar ons toch even aan de hand meenemen? Uh, de, de juf staat voor de klas, want we hebben het over de lagere school. Uh, en die zegt, nou ja, dit en dat zijn we van plan. En dan komt er een andere meneer binnen en die zegt, oké okay, jongens, we gaan. En wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat, uh, kijk, de, de, de juf of meester zit aan de kant. En degene die dan het eerste jaar het programma geeft... Die zal, uh, die zal de les overnemen. En die zal gaan zeggen... nou, jongens, we gaan vandaag uh, met It de taal... Gaan, doen. Ja, we gaan het iets anders doen. En, um, en dat is een taalwetenschapper of wat? Ja, dat is bijvoorbeeld ook, leren spellen. Je hm. zou kunnen zeggen... je maakt een groot uh, blad op de grond... met alle letters van het alfabet. En je zegt tegen de kinderen... spel het volgende woord. En ze moeten dat al hinkelend doen. Dus ze moeten hinkelen van de ene... Letten naar de anderen. Nou, je hartslag vliegt al omhoog als je dat gaat doen. Ja. Dus dan, hey, kijk, het hoeft niet heel erg uh, gigantisch rennen over de gang zijn om nee. dit te bereiken. Nee. Goed, we hebben in ieder geval nu een beeld, hè? Peter? Absoluut. Ja, Gelukkig. Dank, dankjewel. We spraken met onderzoeker en universiteitsdocent docent Esther Hartman. Dat ging over het zogenaamde bewegend leren. Als je er meer over wil weten, nieuwshow.nl. En wie uh, hebben we straks? De film Black Venus. Precies, jij bent er naartoe geweest. En dan de actie van Trentje Oosterhuis om haar nieuwe cd... aan iedereen die het Algemeen Dagblad leest mee te geven. En we krijgen natuurlijk de boekenrubriek van Aris Storm... en Voedselmarketing Tot zo. Hey, hallo, you je girls, hak? 100% Esther. I love you. 100% Klaas.